Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. De 5 minuten van Cycling. Ja, en dan gaan we heel snel van start. Want ik heb nu wel een hele aparte gast. Een van de kleinste theaters van Nederland die al ruim 35 jaar de meeste en meestal klassieke concerten programmeren. En dat geheel zonder subsidie en gedragen door vrijwilligers. Veel artiesten die hier optreden komen pas later, veel later aan bod... op de landelijke podia. Paula Blom is eigenaresse van het Mossetzaadje in Sandpoort noord en haar hebben wij nu aan de lijn. Goedemiddag, Paula. Hallo, Ron. Wat fijn dat je er bent. <laughs> en wat een aparte locatie is, zit jij ja. toch. Ja, echt waar Mostertzaite is uh, voor iedereen die daar binnenkomt en nog nooit binnen is geweest, een soort uh, thuiskomen. Het is een hele sfeervolle ruimte. Het is een heel oud kerkje uit 1887, dan is het gebouwd. Daarna veel langer een trappenfabriek geweest, maar in 1982 uh, begonnen mijn echtgenoot en ik daar een concertzaal met expositieruimte. Ja, want dat doen jullie er ook nog bij. Maar even nog een vraag tussendoor. Het mosterdzaadje, waar komt ja, dat, dat nou vandaan? Het is een kerkje ja. En het mosterdzaadje, dat komt uit de Bijbel. Dat is een gelijkenis uit Matthäus, waarin uh, het kleinste zaad uh, uitgroeit tot een boom. En in die boom daar nestelen de vogels uit het paradijs. En dat is ook echt zo wat ik heb. Paradijsvogels in Mostertzaadje. Ja. Ik heb echt neusje van de zand, paradijsvogels. Ja, inderdaad, want jij komt bijna of, of die, uh, het mossetzaadje komt uh, nou zowat elke week uh, bij mij in het programma uh, voorbij, met de programmering. Want, want uh, nogmaals, 35 jaar geschiedenis, dat, dat, ja. dat is nogal wat, hè? Dat is echt uh, heel veel. Ik heb een Archief van alle opnames, van alle knipsels, van alle artikelen. En het is een uh, nou, een hele vliering vol met uh, uh, werk wat uh, in het verzet is. En uh, het is, uh, ja, het is een deel van je leven. Het is eigenlijk mijn geesteskind. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. En en uh, ik, ik, ik zie dat en ik lees het altijd wel op, maar maar ik vind het wel heel bijzonder dat je elke keer uh, gratis concerten kan bezoeken. Ja, de toegang is vrij. En dat is, dan zeggen mensen dat Ja, het is gratis, maar het is een vrije toegang. Dus ik heb ook geen verkoop van kaartjes. Hm? Maar na afloop houden we gewoon een collecte. En ik zeg ook, want dan zeg mensen... Ja, wat geef je dan? Ik geef altijd als richtlijn 6 euro per persoon. Maar soms, als er bijvoorbeeld heel veel muzici tegelijk optreden... Dan heb je gewoon wat meer nodig. Dan ik, nou, als het wat meer kan zijn, tientje per persoon... Dan, zou, hè, dan heeft iedereen houdt ieder er nog wat aan over. De collectie is voor de muzici. En als het kan, dan hou je wat over voor de volgende keer als je tekort komt. Ja, dus de term gratis concerten moeten we snel ja, gaan vergeten. Moet je echt schrappen. Het is gewoon vrije toegang. Zodat echt iedereen over die drempel kan komen. En je komt er niet uit. Want nee, ik sta precies. bij die deur met een mandje. <laughs> Van, nee hoor. Want als iemand die heeft, is het ook geen probleem. Dus het, dit, maar de meeste mensen vinden ook, want ik hou de koffie en thee nog altijd op 50 cent per kop. Dus als je moet eens verhogen, je moet verhogen. Maar als mensen vinden dat er meer gegeven komen. moeten ze dat gewoon doen. Nou, en dat verdienen jullie wel. Want, want uh, Wij je... niet, de muziek. Ja, tuurlijk. tuurlijk en, maar jij moet ook nee, leven. Nee, nee, ik hoef er niet van te leven, nee. gelukkig. Nee. nee, maar je staat bij de deur. Maar als mensen nou je dak eruit gaan, want er is iets <lacht> met het dak, hè? Ja, dat kan niet meer, hè. Het dak is dicht. <lacht> We hebben van de zomer een heel nieuw dak gekregen. Uh, nou, gekregen, laten maken. Nieuwe houtdingen, nieuwe dakpannen. Uh, nieuwe uh, dakruimte. Heel veel loodgietwerk en zinkwerk is gedaan. En uh, het ziet er prachtig uit. Het is een monument. Hij is ook goedgekeurd door de monumentencommissie. En uh, nou, daar zit de fikse rekening aan. En we hebben twee sponsorconcerten al gehad. Eentje van Pieter Wispelwij, Dat is een heel beroemd cellist. Die ook uit Zandpoort uh, komt. En uh, wereldwijd optreedt. En de ander van mijn eigen webmaster. Die met met vrienden een heel programma verzorgde met dak, het dak erin als thema. Ja. En dat was ontzettend leuk, want we hebben ook gezongen... Kom van dat dak af. Maar we zijn er nog niet helemaal. Er moet gewoon nog wel wat geld bij. Maar ik maak me daar eigenlijk niet ongerust. Want wees. Gerust ben ik dat het nu niet meer lekt... als straks het klimaat verandert en wij overvloedige regen krijgen. <lacht> dus ik hoef geen paraplu mee te nemen. Nee, dat ik niet met emmertjes en en dat soort dingen... Nee. Dat het goed gemaakt is, daar ben ik het meest blij om. Mensen kunnen altijd uh, kijken op onze website, mosterdzaadje.nl. Die, die opent ook even de website met die dakpannenactie. En dan zie je ja? ook een, een, een, een giro nummer Wij zijn wel een Andy-stichting, dat is wel belangrijk. Goede doelen. Dus als mensen wat willen geven, kunnen ze het altijd weer van de belasting uh, terugvragen. Uh, oh, nou, dat is uh, goed om te weten. Wat ja. gaat er naar bij toekomst brengen? De toekomst. Uh, voor muziek? Of, uh, wat jij of wilt zeggen? Dat ik te oud ben of zo? <laughs> nee, dat bedoel ik. <laughs> ik durf niet, zeg. Nee, ja, ik ben natuurlijk al oud. Maar wat de toekomst? Nou ja, uh, qua, qua programmeren... Uh... Oh, nou ja, weet je, ik krijg elke dag ongeveer vijf meldingen van mensen die willen spelen. En ik boek, ga pas inboeken in januari. Ik kan elke dag een concert geven. Oh, dat... Dat klinkt heel goed. Nou, dat... uh, de, de Mensen vinden het het leukste optreden wat ze hebben. En ze komen er heel graag. En uh, ook uh, als ze niet een ander optreden hebben... komen ze ook, begrijp je? Dus, ja. Uh, ja. Paula, nog eventjes. Uh, als mensen informatie willen hebben over het mosterdzaadje... waar moeten ze kijken? Op mosterdzaadje.nl Ik kon je niet verstaan. Nog één keer mosterdzaadje.nl Ja, dankjewel. Mosterdzaadje. <laughs> dat kan niet dat vaak genoeg nice. gezegd worden. Ah, Oké. Okay. Nou, vijf minuten zitten er vast op. Ik, volgens mij hebben we de tijd een beetje opgerekt, maar ik vond het zo leuk en zo belangrijk dat ook, ook het Kleinste Theater een keer goed aan het woord kwam. Dus nou. dankjewel voor, voor je bijdrage. En leuk en... dat je gauw een keer zelf komt, hoor. Ik ga zeker een keer komen. Ja. Dankjewel, ja. Okay. Paula. Tot, Tot ziens, ziens hè. <laughs> Tot ziens. Dag. Dag. I'm not afraid of Stop, Pretenders stop, your sobbing Stop, stop, stop. stop, stop met Gustav Ja, lekker dan dat was toch, uh, dat is toch Chrissy Heinz, hè? Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, en Robbie McIntosh op gitaar onder andere. Oh, ik had uh, dit was niet helemaal de bedoeling. Nee. Nou ja, uh, ik, ik, we draaien door. Ja, ja we draaien even door. Ik dacht dat het cultuur zou komen, man. Maar... Nee, het is de muziekje ervoor. Ja. One. oftewel noem mij maar nummer één. Dat uh, kan ook natuurlijk. Ja, nummer zo is 6. het. 9. Zfn. Zfn. To be Luncht, presenteert het Cultuuruur. Ja, to be or not to be, that's the question. En wat is nog meer de vraag? Waar gaan we heen? Nou, we gaan onder andere naar het Frans Hals Museum... aan het Grote Heiligland in Haarlem. Daar is namelijk tot 24 februari 2019... Uh, de spraakmakende tentoonstelling van buitengewoon kaliber. Frans Hals en de Moderne. 200 jaar na zijn dood werd Frans Hals herontdekt als modern idool... Hij werd bewonderd, zelfs aanbeden, door de laat 19e eeuwse kunstenaars zoals uh, Edouard Manet, Max Liebeman en Vincent van Gogh. Deze tentoonstelling toont de enorme impact van Frans Hals op deze moderne schilders. Voor de eerste keer worden de schilderijen van de beroemde 17e eeuwse portretschilder gepresenteerd naast uh, reacties op zijn werk uit andere hoogtijdagen van de schilderkunst. Door werken van Frans Hals te zien in relatie tot het virtuose werk van de kunstenaars die hij inspireerde... wordt inzichtelijk hoe modern Frans Hals was in hun ogen. Uh, tot en met 24 februari uh, volgend jaar uh, in het Frans Hals Museum in Haarlem. Dan nog eventjes. Uh, Mattie Lubberink houdt al haar hele leven van tekenen en schilderen. Zij schildert met acrylverf en maakt voornamelijk kleurige abstract werk. Jarenlang was zij ook een vertrouwd gezicht in de bibliotheek. En zij vindt het daarom erg leuk om op deze dierbare plek eh, te kunnen exposeren. Van 17 september tot en met 3 november eh, gedurende eh, openingstijden... in de bibliotheek van eh, Haarlem-Noord aan de Planetenlaan. Dan, eh, we hadden het net al even over een hele speciale plek... maar daar heb ik er nog eentje van. Dat is namelijk de koepelgevangenis, eh, de voormalige koepelgevangenis moet ik zeggen... in Haarlem aan de Jansweg. Uh, de Haarlemse viooldiva's Suzanne Groot en Maria Eldring. En die Maria Eldring die hadden wij dus een tijdje geleden al uh, in deze radio-uitzending. Maar die keren nog één keer met een romantisch en herkenbaar slottekort terug in de koepel. Suzanne Groot had een uh, lang gekoesterde wens om via muziek de ziel in een oud gebouw te brengen. Met de viooldiva's speelt ze op de meest bijzondere locaties, maar in de koepel kwam alles bijeen. Uh, Suzanne zei erover, het is geen concertgebouw... maar een plek die vraagt om een heel andere benadering. We willen het publiek nog eenmaal welkom heten... en laten genieten van een groot spektakel. Met de vocale kracht van de kantorij van de BAVO... en de choreografieën van Danshuis Haarlem. Maar wel in alle intimiteit met een persoonlijke touch. Nou, we gaan dat zelf meemaken. Want ik ga uh, zelf met uh, onze Dolly uh, donderdag naar het concert. En ik nodig u allemaal uit de gader heen. Want dit is inderdaad heel speciaal. Wil een interviewtje maken dan, hè? Da, uh, da, tijdens da. De, de uitvoering? Nou, nee. Maar daarna of de tussendoor. Oh, oké. Okay. ik ga het wel proberen. Ja, ja. Ik ga het zeker proberen. Ja. Uh, dan nog eventjes spinvis in de Nieuwe Kerk. Aan het nieuwe uh, kerkplein in Haarlem. Het laatste album eh, Trein, Vuur, Dageraad werd met open armen ontvangen en ontving vele lovende recensies. Eerdere platen van Spinfish zijn stuk voor stuk goud geworden. En tot ziens Josien Keller behoort zeker een van de lievelingen van de Nederlandse popmuziek van nu. Spinfish heeft afgelopen jaar niet stilgezeten. Vele festivals, theaters en clubs ontvingen hem met band op het podium... En uh, vanavond is hij te zien... tezamen met Zaartje uh, van Kamp... Uh, die speelt cello-toetsen en zingt... in duo-setting. En dat zal een avond, uh, adembenemende worden. Maar dat is niet vanavond. Het is donderdag 18 oktober om 8 uur. De blauwe mop. shine. single en dat hebben we dat heet shine en uh, even kijken hoor ja kunnen we nog met even een rondje cultuur doen en dan gelijk het nieuws erachter komt helemaal goed dan ja dat ja. gaat uh, rennen worden ja maar we gaan wel eventjes uh, pas op de plaats maken want, want dit is natuurlijk ook wel uh, misschien niet zo'n hele bijzondere plek maar wel een hele bijzondere hmm. voorstelling namelijk we gaan uh, bij de stadsschouwburg in Haarlem gaan we uh, naar de uh, opera uh, Tosca de staatsopera van uh, Tatarstan brengt Puccini's huiveringwekkende opera Tosca. En even het verhaal. Zangeres Floria Tosca houdt van schilder Mario Cavaradossi, die achter de tralies zit. Boosaardige politiechef Scarpia zal hem sparen... als Tosca hem, uh, zich aan hem geeft. Tosca lijkt in te stemmen, maar doorsteekt Scarpia met een dolk. Dan komt uh, Cavaradossi alsnog voor het vuurpeloton... en springt Tosca in de diepte. Twee geliefden verenigd in de dood. En wat een verhaal is dat. En wilt u daar iets meer over weten? Want vooraf de uh, voorstelling uh, kunt u ook een uh, inleiding bijwonen. Dus uh, ik heb het zelf een keer meegemaakt bij de opera. Uh, met een uh, butterfly. En het is echt een aanrader. Een hele mooie opera. Dan nog even snel naar de Groenmarktkerk in Haarlem. Aan de nieuwe Groenmarkt 14. Uh, dan gaan we naar Maaike Auwboterr. En het nieuwe album van de singer-songwriter Maike Oudboter heeft de titel Vanaf nu is het van jou. Een bundeling korte persoonlijke verhalen door Maike verwerkt... in indrukwekkende liedjes die raken. Het album werd geproduceerd door Dries Belsma, de muzikale rechterhand van de rapper Typhoon. Maike Oudboter stelde zichzelf de vraag wat nu? Na haar doorbraak met uh, Dat ik je mis in 2013 was het alweer. Ze heeft daarna veel gereisd, verschillende mensen ontmoet en heeft veel verhalen gehoord. En uit die bijzondere ontmoetingen is een nieuwe plaat ontstaan. Haar optreden in de Groenmarktkerk is een intiem optreden... dat net voor het grote clubtour plaatsvindt. Een bijzonder moment dus om haar te zien en te horen... bij een van haar eerste shows met nieuw materiaal op zak. Vrijdag 19 oktober om half acht. Kunnen we er nog eentje doen? Ja, ik hoor, ja, van, we wel, ik we hoor wel. van wel. Dan gaan we nog even naar de Philharmonie in Haarlem. U bent gewend thuis te ontspannen met muziek? Liefst horizontaal op de bank of in uw favoriete stoel? Kom dan eens samen met anderen dat doen. Comfortabel in een strandstoel of met de ogen dicht op een matje. En, dat, uh, en daar praten we over de lichtconcerten uh, van Trans Klassiek. Muziek en ontspanning ontmoeten elkaar in optredens van het pianoduo Sandra en Jeroen van Veen. U zult merken, hier is eerder sprake van een ritueel dan van een concert met de gedroomde ontspanningsmuziek van Nederlandse bodem. canto ostinato van minimalist Simeon ten Holt. Met dezelfde hypnotiserende noten... laat organist Aard Bergwerf de magie van het orgel horen. En dus u zit niet, u ligt en u luiert in de filharmonie. Uh, vrijdag 19 oktober om half negen. En dan gaan we zo, denk ik, naar het regio-nieuws. Je man meer rijden. Yo!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 Het gaat volgens een medewerker van Ecomare om een gladde haai, ook wel de gewone toonhaai genoemd. De dieren kunnen ongeveer uh, uh, 165 centimeter lang worden en dat is dus geen kleintje. De haai bij Zandvoort, vermoedelijk een vrouwtje, werd gevonden ter hoogte van de watertoren. Volgens een fotograaf lag het dier er uh, enkele uren naar de fonds nog. Het reddingsteam zeedieren bevestigt een melding te hebben gekregen over de haai. Maar ze halen de dieren niet op als ze al overleden zijn. Het dier ligt inmiddels wel op het strand, uh, is inmiddels wel van het strand gehaald. Maar bij welke instantie uh, zich de overleden haai zich heeft ontfermd, blijft nog onduidelijk. Nou, tot zover het nieuws. In Zandvoort gratis haaien vinden op ja, Ik denk uh, dat het uh, de Chinese restaurants uh, uh, wel weer iets nieuws op het menu hebben. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 Bovendien neemt de wisselvalligheid wat toe. En dat was het weer. Dat was het weer. Dat was het weer. Weg nergens heen. Moet je naar nee. mee? Ja, het is een hele leven. Nou, mijn maar we gaan altijd ergens heen, hoor. Ja, onderweg naar morgen. Ja. Bijvoorbeeld. Road to nowhere, dat is toch, dat is toch tijdverspilling? Nee, het is een diepere gedachte, Ruud. Oh, neemt u mij niet... Hè? Nou, dat is mooi. Mooie plaat. Ja, prachtige plaat. We gaan gelijk door met jou. Uh, Wie waren het eigenlijk? Uh, ja, kom op zeg. <laughs> Dit zijn toch de talking heads? Oh ja. Road to Nowhere. Oh, vandaag. Uit Pratende praten hoofden en een weg ja, naar nou. nou. Droom er maar lekker van. Ja, droom er Ja, <laughs> <laughs> Wat hoor ik nu? Echt. Heel apart. Nee, het is al weg. Want we gaan jouw artiest in het licht even doen. Ja. in het licht. Dus ja. laat maar horen. Nee, dat niet... There you were standing by the screen door slamming Rather clear what's taking place You were holding on to Louie He was packed and he was heavy That plastic handle just about to break Well then you picked up Chloe She knew y'all were going She started barking like a tank Well I was shocked and I was joking But I would not be lonely. Cause I got Jim and Jack in hand Take your string bikinis, your apple martinis Take what's left there in the bank Take your flat iron and your curlers Your sparkling water and that damn perfume I never liked Take your black Mercedes, all that stuff for ladies To me you're just a total blank Go on and leave me baby, I don't need That little dog right in your lap I became a little sad and Called up my old dad He said, son, you just woke me from my nap I told him you had left me He said, son, now don't you hate me You know exactly what I think You know you're better off You can fish and you can golf You still got Jim and Jack and Hank. Take your string bikinis Your apple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 I began to listen Songs out in my truck you couldn't crank I started Feeling empty Then again it hit me I've got Jim and Jack and Hank. Take a string Bikinis, your Apple Martinez Take what's left there in the bank Take your flat iron And your curlers, your Sparkling water, and that damn Perfume I never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 Ja, artiest in het licht, hey, hey, hey. L Jackson. Wie kent hem niet? Nou, ik niet. <laughs> Hey, ja, ik heb ik, ik, ik wel een L. Jackson, maar dat is niet deze meneer. Nee, dit is eh, Alan Mark. Jackson. Oh, Alan, Alan Jackson. Alan. Ja, nee. Oh, nee. Ja. Alan Jackson. Dat is die country uit Amerika. Oh. En die is vandaag 60 jaar oud geworden. Van zeg, harte. Wat leuk. Wat leuk. Nou. Waarom, waarom, waarom hebben we geen taart gehad van hem dan? Uh, nou, dat ligt nog bij de douane. Waarschijnlijk. Oh, dat ligt nog bij de Ja, dat ligt nog bij de douane. Moet nee, vindt, als wordt. je 60 ah. wordt, moet je op taart tracteren. Dat vind ik ook. Ja. ja. Hey. Wat hoor ik nou hier? Een gitaar. Ach, Mason Williams. Classical gas. Kom op met je cultuur. We gaan nog even naar de stad Schouwburg in Haarlem. Naar Sanne Wallis de Vries. En Sanne Wallis de Vries vraagt zich in goed met frisse tegenzin af... Hoe, hoe te leven en waartoe. Gelukkig is ze inmiddels op een leeftijd aanbeland... waarop er minder ruimte is voor twijfel. Maar des te meer voor het geven van tips. Lust? De voordelen van de maand februari. Het fenomeen trapliften. Een gloedvol betoog over kind en straf. Het mysterie man. Ja, dat kan ik wel begrijpen. En hoe je de onderbuikgevoelens naar de juiste uitgang kunt sturen. Nou, daar kunt u wel heel veel bij gaan verzinnen. Maar doe dat maar niet. Ga gewoon maar vrijdag 19 oktober om kwart over acht... naar Sanne Wallers de Vries in de stad Schouwburg in Haarlem. Dan heel wat anders. Weer een try-out. En die zijn veel tegenwoordig. En Dit keer van Tineke Schouten. In het uh, Kennemer Theater Beverwijk, zaterdag 20 oktober om kwart over acht. Een monument van een show, door een monument van een showvrouw. Topartiesten Tineke Schouten maakte in ruim 35 jaar maar liefst 23 theatershows. Zette ontelbare typetjes op de planken en ontwikkelde sketches en tv-shows en schreef prachtige liedjes. Highlights, zoals uh, de voorstelling heet, is een reis door haar theatercarrière. Het beste dat ze ooit maakte passeert de revue. En soms voorzien van een nieuw jasje. En Tineke heeft ook een nieuw materiaal meegenomen. Een monument van een show door een monument van een showvrouw. De laatste alweer. Hey, verrassend. Het Nosterdzaadje in Zandpoort Noord. Een eer betonen aan een unieke zangeres Eva Cassidy. En dat is vrijdag 19 oktober om 8 uur. Het leven en werk van de zangeres Eva Cassidy... komt op vrijdag 19 oktober om 8 uur voor het voetlicht in het mosterdzaadje. Hoe kon het dat deze veelzijdige zangeres tijdens haar leven zo onbekend bleef? En wat maken de stem, de, liedje, de liedkeuze en de interpretaties van Eva Cassidy zo uitzonderlijk? Cassidy, biograaf Johan Bakker, zangeres Journey Kate... en gitarist Lex Horst brengen met verhalen, liedjes... En muzikale voorbeelden een boeiend eerbetoon aan deze in veel opzichten unieke zangeres. Nogmaals vrijdag 19 oktober om 8 uur in het Mosterstraatje in Zandpoort Noord. En dat was uh, wat mij betreft weer even de cultuurweek, want uh, we hebben weer zoveel te doen. En als uh, meneer Jansen klaar is, dan gaat hij vast weer een nieuw muziekje opzetten. And you of gold We'll walk in fields of gold En denk ik, ja, dat moet je dan natuurlijk niet zomaar even voorbij laten gaan. Je hebt hè? gelijk, wat Was is dit de... mooi zeg. Ja, ken, ken je dat niet, toch? Nee, ik, ik ken het eerlijk gezegd niet, maar daarvoor uh, is dit programma eigenlijk ook, hè? Ja. Nou, Inva Kessen, die is een, uh, ja, een, uh, tijdens haar leven helemaal niet zo succesvol geweest. Dat kwam pas na haar dood. Dus ze is eigenlijk heel jong gestorven. Ik geloof ze 33 was of zo. Nou, te jong. En uh, Ja, dat is veel te jong, natuurlijk. En uh, daarna is eigenlijk pas de grote roem gekomen. Juist door dit soort nummers als Fields of Gold en uh, I uh, Know Yo By Heart en dat soort... Prachtige werk allemaal. Inderdaad. En het is echt allemaal heel mooi. Nou. Nee, je kan dus uh, haar werk uh, horen in het ja. klosterdzaadje. Nou, dat is nog eens dus mooi. Ja, hartstikke mooi. Het is dat ik al afspraken heb, maar anders was ik er zeker in gegaan. Ik vind het nou, mooi moeite waard. Ik heb het beloofd en ik ga ook een keer. Oké. Okay. Nou, wie gaat mee? Ik was angry. Angry while, my heart out. It got us a crowd change stop complaining cause you're in my way can I get it right? De uitgebrachte single. Het zal niet hun laatste zijn, maar wel de laatste uitgebrachte. En dan hebben we het heet Calling. Goh, wie zou dit nou zijn? Nou, nooit van gehoord je. lekker afsluiten, weer een oud-Beatlesje. Lekker gewoon. Ik uh, hoor jou nooit over die Beatles. Ik hey. <laughs> vind ook helemaal niks, maar ja, oké. Okay. Je moet af en toe wat. Ja. ja. Goed. Uh, Daytripper dus, toen de tijd het b van Weekend Working Out was een, een dubbel A-side single. Zo is het heet. Ja, la, la. Het zit er weer op, ook voor mij. We gaan zingen hier de deur uit. Ja, we gaan zingen de deur uit. Zo. Voor het zingen de kerk. Eh, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Goed, in ieder geval, dames en heren, luisteraars. Ik hoop dat u het een beetje naar de zin gehad heeft. Ik wel. Wij wel. Ja, ondanks dat weer. Hè? Pesterijen. Ach. Het Oh, hierom. Pester doen we niet. Nee, nee, nee. nee. Alleen een kaartspelletje. Nee, nee. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Wij gaan er vandoor. En uh, ik, tot volgende, week. ik ja, volgende week weer, hè? Jij, ja, ik. Ja, ja jij volgende week weer. En jij ik morgen... ook. Volgende week. Oh nee, nee, ja. nee ik ben er morgen niet. Nee, morgen. morgen is uh, Dolly er weer met uh, Roy. Oké. Okay. Nee, ik uh, pas maandag weer, hè? Ja. Dus ik zou zeggen, tot ziens allemaal. Fijne week verder. En. Tot maandag. Danst!